Jelle Seubring met het NOS Journaal. Negen mensen zijn in levensgevaar na de steekpartij in een Britse trein. In totaal zijn er zeker tien gevonden. Getuigen zeggen tegen Britse media dat mensen willekeurig werden aangevallen met een mes. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De trein was onderweg naar Londen en werd in de buurt van Cambridge stilgezet. Zwaar bewapende agenten gingen daar de trein in. Over een motief is nog niets bekend. De Britse spoorpolitie spreekt van een schokkend incident. 125.000 huishoudens in Utrecht en een aantal omliggende dorpen... moeten nog tot zeker woensdagochtend het drinkwater koken. Dat meldt het waterbedrijf Vitens. Het water is licht verveld met de enterococca bacterie. De meeste mensen worden daar niet echt ziek van... maar kwetsbare mensen kunnen een infectie oplopen. Vitens heeft twintig monsters op kweek gezet. Woensdag wordt duidelijk of het water weer schoon is. Het kookadvies geldt voor delen van de stad Utrecht... en onder meer Maarsen, De Beeld, Bunnik en Zeist. Een boze boer heeft gisteravond een persfotograaf nat gespoten met een waterslang. De fotograaf wilde verslag doen van een autobrand die de boer probeerde te blussen. De auto was aan de kant gezet omdat er rook uitkwam. Een boer in de buurt schoot te hulp met een pomp... De fotograaf gaat aangifte doen. Zijn apparatuur werd ook geraakt. Jongeren in de Malediven die 18 worden... mogen voortaan geen tabak meer kopen. De eilandengroep heeft een rookverbod ingevoerd voor de hele generatie. Iedereen die geboren is in 2007 of daarna... mag nooit van hun leven tabak kopen in het land. De regel geldt ook voor buitenlandse toeristen. De Malediven is het eerste land ter wereld dat zo'n maatregel heeft ingevoerd. Het weer aan de kust buien met kans op onweer. In de ochtend in het oosten ook een enkele bui. Daarna klaart het even op. Maar in de middag komen vanuit Zeeland weer buien. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Wil en hoe ik het bedoel? Ik kan vertellen hoe ik het tevreden vind om je mond de licht, vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan al merken hoe ik je bekijk, wat van je denkt, je ogen steeds ontvank. Je kunt voelen hoe ik om je heen dacht ik van jou, waar voel ik nu leeg, maar ik kan veel beter zwijgen.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 It's your time. Uit Zandvoort ZFM Out. Oh no, no, no, no, his temptation temptation's no,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 Je t'étais formidable, je t'étais formidable Nous étions formidables You would always be mine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 You made me fight when I was giving in And you made me laugh when I